Ik Gat het Nee, Adrie, ik ga niet licht kloten. Ik zou niet durven. Hé, hey Guus, stel jij ons even voor? Ja. ja ik, ik, ik ben er helemaal niet. Dit is niet mijn uitzending. Nee, ja, je bent er wel. Dit is de uitzending voor de dames. Nou, dan stel je ons even voor. Deze dames zijn helemaal naar Utrecht gekomen. En zitten hier bij mij. die zitten hier bij mij. Ik ga zo lekker in de buiten zitten. Eerlijk in de uitzending. En jullie hebben dus andere dames. Aan de ene kant nee, voor mij mijn zit. Want af en toe wil jij een muziekje draaien. Ja, ja af en toe. Dan moeten wij even zit. op adem komen. Aan de ene kant voor mij zit. En welke naam moet ik nou gebruiken? Weet je wel, dat is erg moeilijk. Noem hem. Katie. Katie, oké. Okay. En aan mijn andere kant zit. Ineke. Nou. Jongens en meisjes, ik hoop dat jullie het heel goed kunnen vinden met deze dames. Ik ga deze dames nu. Als de weer gaan verlaten... Ja. Oké, okay. nou, we hebben we het rijk alleen, eindelijk. Ja, dus Guus zit lekker buiten op de stoep. Ja, wel een mooi plekje trouwens hier. Eigenlijk zonder om binnen te zitten, hè, met dit mooie weer. Nee, ja, eigenlijk wel. Want soms schijnt nog. Ja, maar goed... Hey, we zijn hier in Utrecht gekomen omdat uh, Katie en ik elkaar een, nou, wat is het, een maand, anderhalf maand geleden ontmoet hebben voor de eerste keer in ja, het EGI. Ja, daarvoor... dat was ongeveer een week of, of zes, zeven denk ik. Ja, ja. klopt. Ja. daarvoor zaten we wel op de chat links en rechts uh, dat we elkaar ontmoeten en uh, hadden we telefoonnummers uitgewisseld. En het leuke is dat ik bij Katie kwam. Ik ben voor de mensen die mij kennen bekend, die weten dat, bekend met het meten van aardstralen, meten en ontstoren. En tot mijn grote vreugde hoorde ik van Katie dat haar vader dat ook deed. In de vorige eeuw al, 1950 en zo, 1951. Katie, vertel er even wat over. Want ik vind het hartstikke leuk als jij op je vader al die enthousiaste verhalen vertelt over zijn werk. Ja, waar moet ik beginnen, hè? Bij het begin eigenlijk. Uh... Hoe mijn vader er eigenlijk achter is gekomen dat hij weer al lopen kon. En dat is geweest dat uh, ja, in de jaren begin de jaren 50. Toen ging ik eigenlijk iedere nacht uh, zo'n zes à zeven uur uh, vlog ik mijn lijf uit. En dan lag ik in een soort coma. En uh, ja dat ging zo, weken en weken ging dat achter elkaar. Soms twee keer per week, soms drie keer per week. En mijn vader en moeder, ja, die ja, waren... Heftig, dat elke keer als je op bed lag, als je ging slapen, dan... Ja, dan was ja. het om de twee à 3 uur, dan zei ik, oh man, mijn handje... En, uh, en dan schudde ik een beetje in en weer, en dan plots was ik weg. En dan werd ik na zo'n 6 à 7 uur, werd ik wakker. Mm -hmm. En dan, uh, dan zei ik van, uh, oh man, ik heb zo'n honger. En dan had ik een heel, bijna een heel brood op. Dan had ik schijnbaar zoveel energie... En een je, ver... je toen? Nou, jaar of negen, tien. Ja, ja. En ja, niemand wist er natuurlijk raad met mij. Want uh, ja, de doktoren die zeiden, ja, dat kind onderzocht. Nou, dan maar naar het ziekenhuis, hè, voor ja. uh, een paar weken. Nou, en in het ziekenhuis kwamen ze allerlei proeven gedaan. En ze kwamen nergens achter. En de kinderen zo gezond als een vis. Maar ja. En gebeurde het daar ook? Nee. Nee, nee. Nee. Er gebeurde niks. Ik ging alleen maar met de zusters van, het, van die glijbaan af weet ik nog wel, als kind zijn Vond je dat prachtig, weet je wel Als er ja. een brand uitbrak, mocht je van de glijbaan af ja. Nou, en toen eh, Op een gegeven moment toen, eh, toen zei mijn oma, de moeder van mijn moeder Toen zegt ze, nou hier in Elkom Daar woont een man En die man, die loopt met zo'n belletje En eh, Die moeten jullie maar eens laten komen Nou En die man is toen bij ons thuis gekomen En die, die ging Lopen met dat belletje en uh, op de plaats waar ik dus liep, ging dat belletje als een idiote keer. En die liep ze ook op andere plaatsen allemaal. Was dat een dus, tafelbel? Ik zie jou je hand zo houden. Was dat ja, een soort. Of een touw eraan of zo? Ja, nee, zo'n zo nickelkettingetje. En daar okay. hing zo'n zo, zo balletje aan. Zo, yeah. Net zo'n thee-ei in mijn ja, beleving, ja. weet je wel. Maar dan ik dat ding ja. dat hoe, hoe, hoe verder hoe dichter hij bij mijn bed kwam hoe erger het werd en uh, vooral bij mijn hoofdeinde dat ging dat ding wel helemaal niet meer stil te krijgen nou en uh, toen zei hij, u moet direct dat bed van uh, van haar verzetten want uh, zij uh, zij ligt op dus op, uh, op een of ander net maar mijn vader wist daar toen allemaal nog helemaal niet van nee. en uh, nou dat hebben ze gedaan en ze ligt ook nog met het hoofd tegen de meterkast staan zei die, die, die, die, die meneer dus ze krijgen ook nog eens een keer al die elektrosmok. Ja. En als u dat bedje gaat verzetten, dan is het afgelopen. Ja. Maar toen zei die man tegen mijn vader: Maar meneer Van den Berg, weet u wel dat u zelf die gave hebt? Wat ik doe, dat kunt u zelf ook. Ja. Hoezo dan zei mijn vader? Nou, zegt hij, dat kan ik aan u zien. Dus dan gaat u maar, uh, kunt u aan een wilgentakje komen? Oh ja, dat is mijn vader, want wij woonden daarin, dicht bij de weilanden. Dus mijn vader die, die stormt als een, een idioot naar uh, tot die weilanden, haalt een wilgestok. Nou, en dan zit dan zo'n zo tante aan, weet je wel, zo'n, zo'n, hè, zo'n tantepils. Zo'n soort tak in. Ja. En, hij ja. ging, en hij ging bij ons, dat hadden we vroeger, hè, moestuin. Dus, maar hij had er wel eens opgemerkt van, god, daar groeide het wel goed en daar groeide het niet. Dus uh, hij begint te lopen. En nou, het was gewoon niet normaal meer. Mijn moeder en ik stonden elkaar aan te kijken. Zo van ik denk dat ding dat sloeg echt tegen zijn borst staan, ja. hè. Mijn vader, dus helemaal stom verbaasd. En zo is hij er eigenlijk achter gekomen. Ja. En uh, nou sla ik een heel stuk over. Ik was dus inmiddels verhuisd, hè, met mijn bed en nou. al. Oh, ik maar hoe hebben we dat opgelost? Ja. ja. Nooit meer, nooit meer ja. gehad. Nee. Nooit meer. Waren, er werden nog wel allerlei andere uh, conclusies op losgelaten dat ik uh, hier niet wilde zijn en terugging mm -hmm. naar mijn oerbron en dat allemaal. Yeah. Maar in elk geval, ik, was, uh, ik bleef in mijn lijf s'nachts. Yeah. Ik ging niet meer terug. En uh, nou, mijn vader heeft dus jarenlang, en toen zei die meneer ook nog van, tegen mijn vader: van u kunt ook heel goed magnetiseren. Nou, dat heeft mijn vader dat heel lang gedaan, Tien, twaalf mm -hmm. jaar, en dat weet ik nog heel goed. En dan moest ik altijd de deur open doen en er zaten al die mensen in die wachtkamer. Oh, dat vond ik verschrikkelijk. En dan kwam ik dus, want wij wonen in een dorp, Reden. Ja. Ik zal het er maar netjes bij zeggen, het dorpje Reden aan de postbank, aan het voet van de postbank. Ja. En dan, ik had natuurlijk vriendinnetjes, ja, we zijn jaren 14, 15 inmiddels. En dan, nou ga ik het echt op zijn reden zeggen. En dan kwam ik ergens en dan zeg ik, Begin je, dochter van Jan de striket. Zei ze dan, weet je wel. Ja. En dan zei ik tegen mijn vader, kwam ik thuis, ik zei, pa toch, bach, altijd met een gestrijd, want je dus zeggen tegen mij van begin, dokter van Jan, de strikert. Weet je wel, dus ik was zo, heel, ik vond dat ja. helemaal niet leuk. Nee. Maar, na verloop van tijd is mijn vader dus in contact gekomen met Miremet, mm -hmm. En daar heeft hij dus uh, de bekende J.G. Miremet, ja. een ontzettend, uh, die man die was al, al heel ver, die, die had zijn opleiding. Die heeft gemaakt, die je onder je hebt zetten. Ja, die had zijn opleiding gehad bij uh, Gustav Vrijheer van Pol. Ja. En in Duitsland, die dat stadje Filisburg uh, helemaal onderzocht heeft, hè, waar zoveel sterfgevallen waren aan de ene kant en aan de andere kant. Oh, dat weet nee. ik niet, zijn naam kende ik wel, maar. Dat... Ja, er was ook een heel een, een stadje of een dorpje en uh, er zijn ook foto's van. Mhm. Mm en. Uh, dat heeft mijn vader toen met Miremet. Uh, uh, die heeft dat. Ja, ze hadden boeken daarover. En Miremet heeft bij daar die opleiding gehad. Mm -hmm. En toen heeft. Uh, Miremet had toen wat mensen uitgezocht in die tijd. Ja, ik praat nog van de jaren 50. 55, ja. uh, ja. 6 bij Toen mijn vader met Miremet in zee is gegaan. En uh, nou, toen heeft hij daar die hele opleiding mm -hmm. van. Mierenmet gevolgd ja. en mijn vader kwam toen als een van de, de beste uit de bus want later toen Mierenmet is overleden heeft mijn vader, want dat was het eerste bureau uh, voor bodemonderzoek. Ja. en uh, toen Mierenmet is overleden toen heeft hij het ook aan mijn vader overgedragen want het vader die uh, ...ze plaatsten dus die Poverni-kastjes kastjes ja. destijds... ...en er was natuurlijk al overal kritiek op van, van uh, mensen... ...wat Ik zit er dan in die kastjes. Ik dat ze bij de overheid... Bij, ...bij de regering helemaal aan het een onderzoek hebben laten instellen toen... Ja, ...dat het, het erg... geboden is geworden nog. Ja, maar het het stond <laughs> overal. Ja. De, de, de renstallen van Prins Bernhard waren afgeschermd door, ja. door Mierenmet. Uh, op het uh, Paleis Het Lo stonden kastjes... In Rijksgebouwen stonden kastjes. Overal had Mieren met kastjes staan. Maar er mocht ja. gewoon niet over gepraat worden. Dat mocht niet naar buiten gebracht worden. Nee, er werd al het ware gezegd van... U mag hier de boel allemaal afschermen. Maar er wordt niets naar buiten gebracht. Nee. Dat, dat willen we niet. Want dat was gewoon in die tijd zo. Ja. Ik heb zelfs nog... en uh, ja, Dat is een verhaal apart eigenlijk. Maar er zijn dus bewijsstukken... Mm -hmm. Dat... ...van het koninklijk huis, van de secretaris, van de koningin... Dat dus, dat, ...die heeft dat ondertekend met een bedrag van duizend zoveel... Ja, ja. ...dat er allemaal kastjes zijn geplaatst door Mierenmet ja. en mijn vader. En Ik geef van jou een keer eerder van dat het bij de stallen op Loo... Eh, ...om ja. een andere gebeurd is. Ja, En op paleisverdrijfste de stallen van prins bernhard oh, okay. ook. Alle twee. Ja. En, uh, nou ja, toen op een gegeven moment uh, is uh, Miremet dan overleden... ...en ik weet nog dat ik heel vaak met mijn vader... ...eerst woonde die in Wassenaar dan, hè, Miremet. Mm -hmm. En hij uh, was een hele interessante man. Uh, die, die familie van hem, die een zoon was astroloog. ...en ze zaten dus allemaal een beetje in dat uh, doel. En uh, dan ging ze mijn vader van... ...nou, ik ga vanmiddag naar uh, Miremet. ga je mee... Ja, dat vind ik wel leuk. Die woonde toen de tijd in Mook, in uh, de ja. bungalow de Straaljager heette dat. Ah, okay. oh, dat was heerlijk. En dat was een ontzettend leuke man. En uh, ja, bij ons, uh, je wist niet ik wist niet beter, want ik, ja. ik werd opgevoed met wikkelroeders. Ja. Ik, ik... Hey, weet je nog wat ervaringen van je vader, van als hij een huis ontstoorde? Dan, wat daar dan de gevolgen, bijvoorbeeld welke ziektes er waren, wat overging ofzo? Ja. Mijn vader die, uh, had dus eerst ook hè, die pofennie uh, kastjes mm -hmm. En uh, het was zelfs zo dat de mensen uh, van de krant kwamen... en die namen dan interviews af. en Het kwam altijd negatief over. van uh, Wat zit er dan in dat kastje, meneer Van den Berg? Yeah. Hè? En uh, dan zei hij van... nou, ik wil hem wel openmaken. En dan maakte mijn vader één kastje open... en er zat een hele verbinding in van zilver... Kopen. Zelfs een gouddraadje zat erin. En dat was allemaal mooie vakjes. En dat was allemaal met elkaar verbonden. En wat doet dat dan meneer van den Berg? Nou, dat zendt dus ook een stralingsveld uit. wat het aardmagnetisch veld mm -hmm. neutraliseert. Zodat die straling geen gevaar meer oplevert voor de gezondheid. Ja. Nou, daar heeft mijn vader dus verschillende kastjes. En reden was hij uh, ja, nou sowieso al... Uh, een, een bekendheid. En uh, ja, verder eigenlijk ook landelijk. Yeah. En uh, er staan zelfs stukken van hem op internet... Uh, over de befaamde wiggelroelenloper Jan van den Berg. En ik wil eigenlijk hier met dit interview... wat ik met jou doe... Uh, wil ik eigenlijk mijn vader ook een beetje eren. Yeah. Want hij heeft altijd uh, gevochten... Hè, ervoor gevochten dat het nu eindelijk is... tot de mensen doordringen. Yeah. Hij zei altijd... Men fabriceert, men produceert en men rumineert. Yeah. En men zoekt de ezel en men zit erop. Yeah. Dat waren ja, zijn woorden. En ja. hij kon dan niet verkroppen dat mensen... Want ja. bij ons in het dorp is ook een heel gebied... Was ook een heel gebied wat aan de ijsselkant lag. Mm -hmm. Daar stond altijd de lijkwagen en daar stond altijd de arts. Ja. Daar gingen alle mensen echt... Ja. Het werden dus ziek van afkanker, ja. hart- en vaatziekten. Ja. En aan de andere kant van het dorp nooit. Ik las het een paar jaar geleden in Urk. Heb je een uh, straat? Aan de, uh, zeg maar aan de linkerkant zijn allemaal gezonde mensen. Rechts gaat één naar de andere dood door de kanker. Ja. En ik ben er nog niet geweest, maar volgens mij moet dat er ook mee te maken hebben ja. met die straling. Ja, dat ja, is en echt. En in mijn dorp trouwens ook een straat. Huis aan huis zijn er mensen ja. aan. Allemaal door zelfdoding om het leven ja. gekomen. Eén of twee of drie ja. per gezin. Ja. ja. En dat was ook jarenlang. Dat. Maar het was ook wel zo dat er toen in die tijd natuurlijk ontzettend veel uh, tegenstand was. Want dan ja. kwam mijn vader ergens en had hij thuis. Mijn vader liep ook nooit boven. Want dan zeiden ze altijd, ja dat is makkelijk hè, dan zegt hij van hij loopt onder het bed. Nee, mijn vader, die, ik ging altijd mee met hem, ja. want mijn vader kon niet auto rijden. Ja, of mijn broer ging mee, of ik ging mee. Ja. Later hè, nu praat ik over jaren later, want... Uh, ja, hij heeft het vanaf het begin gedaan. Mijn moeder kreeg een winkel van hem. Mm -hmm. En die zei, ga jij daar maar mee verder. En ik... Uh, hè, want je ja. werd soms wel eens moe van hem. Want het was haar voor en na. <laughs> maar uh, het was ook een hele interessante man. En dan zei hij bijvoorbeeld van... Uh, nou, vandaag moeten we naar... Uh, ik noem maar een plaatsboerderij. Mm -hmm. En dan... Uh, was er een hele grote varkenskuur. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. En er waren twee uh, stallen van waar die varkens in die, die hadden maar hok, hele smalle hokjes waar ja, ze in zaten ja. en uh, die boer daar gingen elke keer die varkens gingen om die plaats gingen de varkens dood in en, en een straal van ja, hoe breed is zo'n schuur ja. en toen zei die, uh, die boer ik doe de deur, we lopen nee zei mijn vader, ik loop eromheen. Ja. dus mijn vader liep om de hele boerderij heen ...en die markeerde precies de plaatsen... Ja. Waar die... ...en die boer die zat hem aan te kijken... ...die zegt van dit hebben we nog nooit meegemaakt... Nee. ...maar het was wel precies de plaats, de ja, hokken... Ja, precies. ...en als je dan die lijn doortrok door de stal heen... ...kwam ja. er op die... Er precies op, ja. ...en dan had uh, Hartmanet hard, en net. Ik, ...ik was daar nooit zo precies mee op de hoogte... ...maar ja. ik weet wel dat... Uh, hè? ...en dan werd dat afgeschermd... ...en was... ...precies wel met paardenstallen... ...dan een keer belde mevrouw op... En in paniek... ...oh jee die slaat. Ja. ...met hele paarden... ...en dat ging niet... ...en dan zei hij... ...dan ging hij dat onderzoeken... ...en dan, dan bleek ook dat dat uh, paarden... ...ja daar is eigenlijk zoveel te vertellen... Ja. Hè, ...want dan zei hij bijvoorbeeld altijd van... ...ja maar mevrouw paarden kunnen helemaal niet tegen... ...straling... ...want let u maar eens op... ...als je een optocht hebt... ...en er lopen paarden in mee... Ja. ...dat paarden altijd op een bepaalde plaats hun behoefte laten vallen. Ja. En dat is altijd op een hele sterke kruising van banen... Ja. ...want dan krijgen ze zo'n ontzettende kramp... Ja. ...en daar, al die paarden laten daar op dezelfde plek... ...en al kom je ook tien dagen later, dan kun je nog vaak zien dat er wat ligt... ...komt er weer een paard weg, ja. dan laat hij het vallen... Ja. Ja, ik herken het. Inderdaad. Echt hoor. Ja, het en het mooi dat je vader dat midden vorige eeuw, dan heb je het al over 56 jaar geleden. Ja. Daarmee bezig was en het ook, ja, ervoor uitkwam. En... Ja, maar Want hij die... heeft er altijd zo voor gevochten. Hij ja. zelf radio, heeft zelf de radio en tv aangeschreven. En weet nee. je wat hij terugkreeg? Meneer Van den Berg. Uh, we vinden het heel interessant en dat u een zeer interessant onderwerp aan wilt snijden, maar we hebben niet de mensen. Ter beschikking, die de juiste vragen aan u kunnen stellen. En dan werd het op die manier ja. afgedaan. Ja. Snap je? En dan zei hij bijvoorbeeld ook tegen mij: Van, uh, ja, ik, ik, ik, al, ik ben altijd zo enthousiast over die man. En dan zei hij: Van, uh, kom, zei hij dan, uh, Keet, uh, we, uh, we gaan even naar de. Want wij woonden in, in Reden, en dan had je allemaal weilanden. En dan zei hij... Kom, we gaan even paardenweidevlekken vlekken kijken, zei hij dan. En dan mm -hmm. zei ik van paardenweidevlekken. vlekken... zei hij, ja, kijk. En dan nam hij me mee... En dan had je allemaal van die ronde vlekken... In het, in het gras... Ja. In die ronde plekken. Ja, een beetje kijk. ovaal, denk ik. Ja, zo, zo, zo. Ja. En ja. dan zei hij van... Kijk, hij, dit is nou een paardenweidevlek. vlek. Ja. Ik zeg ja, maar papa, wat is dat dan? Toen zei hij van... Nou, kijk, hier graad dit gras... ...eten de paarden niet. Nee. Want dat gras... ...dat, dat zit... Dat, ...en dan zag je ook... Oh, ja, dat, dat, dat, ...dat willen ze niet, nee. dat gras. En overal, nee. dat netjes eromheen gefreten gevreten... ...weet je wel? Ja. En dat soort dingen allemaal... ...ik heb me altijd zo verbaasd over die man. Ja. Werkelijk maar, er zijn zoveel dingen te vertellen. Ook een keer dat een mevrouw... ...had je een huis onderzocht... ...en die mevrouw had vijf of zes katten... Mm -hmm. En, euh, nou, die mevrouw die had zelf van alles, had reuma en weet ik wat allemaal. En daarom had ze schijnbaar ook zoveel katten, want die zijn goed voor reuma. Of goed voor reuma, maar dat schijnt te helpen, hè. Dat als je ja. reuma hebt, wrijf maar over een kat. Ja, katten die, als die... dat lijkt ja. het, ja. En, euh, nou, mijn vader de, is toen met mijn broer geweest, want ik ben zelf niet, toen ben ik niet meegegaan. Dus mm -hmm. mijn vader met mijn broer daar naartoe, nou, hij was afgeschermd nou, na een paar dagen die mevrouw belde op... Toen dus zei zo meneer van de berg... Toen mijn vader... Ja, dat mevrouw... Oh, zegt ze... Echt waar... Zegt ze... Ik word helemaal gek. Geen... Die katten, zegt ze... Die weten niet waar ze het zoeken moeten... Nee. Want het waren katten die waren binnen... Want een kat laat zich namelijk op... Ja... Op die banen... Ja... En die banen waren weg... Ze liggen, ze, in de ze... Op de ijskast... En op de vriezer... En weet ik wat allemaal... Zegt ze... Ik weet me geen raad... Ja, zegt mijn vader... ...of het een of het ander mevrouw... ...of je moet de katten wegdoen... ...of u heeft vier. ...ja, maar die katten die wennen ook wel aan die nieuwe situatie... wel. En ja. zegt met een dag of met een week... ...dan is ja, het wel over, precies. dan uh, zoeken ze... ...een plaatje wel meer op... Ja. ...en dan uh, gaat het goed, maar dat vond ik ook zo leuk... Ja. Hè, ...dat die mensen dan... dan daarover belden... Ja. ...ja, het was gewoon een hele bijzondere man... ...en ik uh, ben ook met hem... Uh, ...echt bij mensen geweest... ...want... De, oh, er stonden ook vaak in krantenartikelen dat mijn vader dan mysterieus was. Mm -hmm. Omdat hij geen namen wilde noemen. He, in die ja, dat was gewoon fatsoenlijk. Ja, en dan, want hij kwam bij chirurgen. Ja. He, dan op de ene, en dan zei de chirurg op de ene hoek, denk erom, als je soms bij mijn collega komt, want wij weten wel wat er in de grond zit hoor, ja. dat u dat niet vertelt, he, dat u hier bij ons bent ja. geweest. Philips, is die geweest. Bij de directeur van de Mercedes is hij geweest. En dan gaat het allemaal niet om. Maar allemaal toch ja. hè? En er mocht niks over verteld nee. worden. En dat heeft hij altijd heel erg gevonden. Ja, en ik zie daar een stuk miskenning van zijn kunnen Ja. Dan, en he? dat heeft hem altijd gefrustreerd. Ja. En daarom. Uh, uh, aan de ene kant ben ik daar best wel een beetje emotioneel omdat ik nu eindelijk eens een keer kan zeggen van mijn vader heeft zo gevochten voor de gezondheid van mensen en ja. dat de mensen dan zo dom waren om zeg, het af te doen van allemaal onzin ja. als de houden, en bij het geheim houden ja het geheim houden en dat komt hij niet tegen ja. nee. en mijn vader was eigenlijk een zwiebertje en een Robin Hood als je hem gewoon in zijn tuinhuis had... woonde in een tuinhuis. Mm -hmm. En dan liep hij erbij. Nou ja, dan gaf je... Dan zei je van... Nou, die man die komt zo... Hè, die is een zwerver. Met, met een... Uh, uh, en, en dat was hij in zijn tuintje bezig. En dan... Uh, nou, kijk dan. De tomatenplanten. Die doen het niet, zei hij dan. Kijk. En dan zet hij de stokjes bij. En dan met in de groente ook. Hè. Daar mm -hmm. kwam het wel op. Daar kwam het niet op. Haalde die extra... Uh, want later ging hij werken met een koperen acht. Okay. En uh, dan haalde hij die extra die, die acht weg. En dan, uh, ja, nou dan, dan, dan deed het het niet. En dan, nee. dan, dan sommige coniferen die gingen kapot. Ja. En dan maakten die allemaal studies en aantekeningen van. Hij kon er niet, hij kon het niet verkroppen. Dat ze dan in de krant zetten van, ja maar meneer van de Berg laat ons alleen maar een paar van die... Die boomtjes zien die ja. dan dood zijn gegaan. Ja. En dan kon hij die journalisten eigenlijk wel de nek omdraaien. Ja. Waar. Hey, je hebt het over uh, alleen maar boomtjes laten zien en zo. Ja. Uh, je had foto's meegenomen. Ja. Kunnen we die eens bekijken? Ja. Jij hebt daar meer verstand van dan ik denk ik. Maar ik heb. De... Even kijken? Ja. Oké. Okay. Dat is je vader. Dat is mijn zade, ja. En dan wijst hij naar die boom... die daar ja. twee stammen vormt, zeg maar. Aan ja. het begin is het één stammetje... en dan wordt het op een hoogte van... nou, 40, 50 centimeter... worden er twee stammen. Ja. Ik kan op deze foto niet zien wat voor boom het is. Maar meestal zit er eigenlijk altijd... Er dan een waterader onder de grond... en daar ja. wil die boom niet op groeien. Aha. Die wil het water wel hebben natuurlijk... maar niet met zijn stam erboven groeien. Dus dan gaat hij in twee stammetjes. Ja. Daar wijst hij precies naar dat punt... Oké. Okay. Nog één? Ja, deze. Oh, een afgebliksemde boom. Als een boom op een waterader staat en een kruispunt van een uh, currylijn, een bepaalde aardstraal, ja. als die twee elkaar kruisen, daaronder is een, of dat is, moet ik zeggen, een blikseminslagpunt. Ja. Dat korten wij af als een bip. Ja. <laughs> uh, een blikseminslagpunt dat is altijd op die twee plekken. En hier kan je duidelijk zien dat die boom afgebliksemd is. Ja als ik rondleidingen geef zomers, dan zeggen mensen wel eens van, "Ja, hoe weet je dat die afgebliksemd is yeah. dat kun je al van tevoren vaak zien te, ja, als je daar veel op gelet hebt hè? Yeah. Uh, maar je kan het zien aan, aan de manier waarop die boom dood gegaan is yeah. dat het niet gewoon door een ziekte, of ja gewoon zeg ik yeah. bomen gaan niet zo vaak dood door ziekte maar deze zou dit dan ja? ook bliksemenslag zijn, zijn geweest want hier staan er namelijk een paar naast elkaar, die zijn ook zo zo kaal want dit is gemaakt met met uh, ingenieur Kleveringa, die Rijkslandbouwconsulent. Die ja, ja. was daar dus ook bij betrokken, want daar, daar weet jij van dat ja. archief van. Mag, kun je, kun je ik ga even aan Ik ga je, zicht, ga je het ja. want ja, dat komt zo leuk. Die was je. dus met, met die bijen, dat bijen altijd op die straling. En, en daar ging mijn vader heel, ook heel vaak mee op pad met, ja. met, met ingenieur klevering. Je vertelde me dat twee weken geleden en toen ben ik uh, op internet gaan googlen. En toen kwam ik zijn naam tegen. Op marktplaats van stond er een boekje bijen en straling te kopen, ja. een kopie althans. Ik heb er een mailtje naartoe gestuurd. En uh, op die site stond ook, op, op Marktplaats dus, stond ook dat uh, een archief, het Gelders archief, dat daar de spullen allemaal van klevergingen uh, bewaard waren gebleven. Ik ben er vorige week woensdag geweest. Nou ongelooflijk. 40 meter archief hebben ze van die man bewaard. En dan nog de nodige losse spullen. Ik heb vier uh, archiefdozen bekeken, Dat is een halve meter hoog uit. Dus we gaan binnenkort met een meetgroep. Ja. Ik, uh, met een aantal mensen gaan we regelmatig meten. In, op krachtplekken en op ja. uh, het kerkje in Wievert zijn we een keer geweest. En zo weten we waar die mummies zijn. Dat is ook vanwege ja. uitstralen. Ja. Ja. Uh, maar dat archief dat is daar dus helemaal bewaard gebleven. Dat had die man zelf al keurig netjes georderd. Die archivaris, daar heeft er maar weinig aan moeten doen. Ja. nog, Want die heb ik gesproken. Die kwam kijken, hij zegt echt zo: Van ik word door mijn collega's geattendeerd dat het archief wat ik 30 jaar geleden heb, uh, op orde heb gebracht, dat het nu voor het eerst geraadpleegd wordt. Ja. Dan hebben ze al 30 jaar lang 40 meter archiefruimte in beslag? Dat ja. Doet maar mooi dat deze man er ook zo betrokken bij was, want ja. had achteraf had hij dus die advertentie gezet. Want hij wilde dat het archief wat meer Maar die man die was he, ook echt geïnteresseerd in bijen, hè. Ja. Want bijen maken ja. namelijk veel meer honing op die straling, ja. hè. Ja. Dan, en, dan, en, uh, want bij, bij ons, op de, als je de weg naar de postbank gaat, ja. dan moet je maar eens een keer kijken, er staan allemaal bijenkorven. Ja. En daar heeft mijn vader ook gelopen. En dan, want die had ook weer een bevriende mensen die dus bij je hielden ja. en dan zeiden ze ah kom Jan, ga je even mee naar de postbank ga ja. even een plekje uitzoeken waar ik het beste mijn bijenkorf neer kan zetten ja. en, uh, nou, en dat deed hij dan en dat was prachtig en dan, ja, sommige mensen deden dat dus niet en dan hadden niet weer meer honing ja. als de anderen ja. nee, bijen en wespen die zoeken kruis en mieren ook trouwens die zoeken die currylijnen op. Ja. dat zijn trouwens lijnen waar wij als mens Minder, Hele wespennesten, he, heeft hij ook wel eens dat mensen, dat hij dus echt die, waar een wespennest zit. Ja. Nou, daar kun je het onderop zetten dat dat allemaal straling ja. zit. Ik heb een keer een wespennest uh, ontstoord, uh, leeggeruimd, onbewoonbaar laten verklaren als het ware. Ja. Uh, dat was in Zuid-Holland in een plaats, daar was een uh, gezin met jonge kinderen en die hadden een uh, wespennest in wording aan de schuurmuur. En dat was ja. een meter uit de keukendeur, zeg maar. Het was ja. een open keuken. Dus ja, daar liepen die drie kleine kinderen heel veel in en uit. Ja. Dus die moeder was bang dat die kinderen geprikt zouden worden, gestoken. En uh, die vroeg of dat uh, op te heffen was. Ik had zo van, nou, ik wil eens kijken. Het was ja. voor mij toen nog een, een proef, zeg maar, in test. Ik heb het ontstoord. En drie dagen later belde ze op. Ze zegt, nou, heel raar. Eerst vlogen ze in een rechte lijn naar die... Uh, naar die uh, naar dat nest toe. En ook in de rechterhoek haaks erop En op lok, vlogen ze weg ja. Ze zegt, nu komt er geen even meer binnen En ja. die eruit komen, die dwarrelen alle kanten op Voordat ze verderop weer Een rechte koers varen Maar dat ja. is omdat die straling daar gewoon niet meer ja. aanwezig ja. is Dus ze mooi, zijn hun, hun weggetje kwijt ja. En zo is het leeg gegaan ja. Want, uh, wat er het kwam niks meer nieuw binnen En wat erin zat, dat ging weg ja. Ja. Heel erg mooi Yeah. Oh, en met deze foto die je net geeft, ondertussen die uh, beuk. Met een paar stammen. En dan kan je aan de hoek van de ene stam, die, heeft een, die is heel, loopt heel recht, maar in een hoek van ja, ik vind het altijd lastig uitleggen. Als rechtstandig, als verticaal 0 graden is, dan in een hoek van 12,5 graden, um, staat die ene stam. En dat betekent dat die onder de trilling van een hartmanlijn. Ja. Weg wil blijven. Ja. Die aardstralen ah, gaan schuiven ten opzichte van de aarde. Ja. Ja. En dan blijft hij ondergroeien. Daar ja. heb je een Park Zonsbeek in Arnhem ook een heel mooi voorbeeld van. Ja. Dan is een zijtak van een beuk die gaat recht opzij. Omdat hij onder een bepaalde straal ook wil blijven. En opeens gaat hij recht omhoog, alsof je een, een arm, zeg maar met een knie ja. naar boven. Hè, je, um, omdat daar waterader onder de grond zit en die is sterker. Dus opeens wil hij wel door die ene straling heen. Om de andere te ontwijken. Ja. De sterkste. Ja. Dan heb je van die hele grillige bomen. Zo noemen ze trouwens in Garde, het spullen in het bos. Dat noemen ze het bos van de dansende bomen. Ja. Omdat er allemaal bomen staan met nou, dit soort grillige ja. vormen. Ja, zeg ik maar. Ontzettend. Ik vond dat een hele mooie ja. foto. En uh, ja, ik, ik was heel veel uh, spullen eigenlijk kwijt en uh, op een gegeven moment kreeg ik me door, er zitten foto's in het rode doosje er zitten foto's in het rode doosje en ik zag steeds die foto voor ja, mij ja. en ik denk, die, die moeten gewoon zijn ja. En, want ja ik heb nog zoveel documentatie hè, want die man is zo vaak geïnterviewd mm -hmm. maar het werd altijd en dan, dan kwam ik de volgende dag en dan was, was, zat hij de krant te lezen en dan, dan zegt hij van kijk nou, dat heb ik dus niet gezegd, zegt hij. Nee, nee. He, en dan was het weer verdraaid. En ja. dan was hij, oh, dan was hij woedend. En dan zegt hij, ze snappen het gewoon niet. Ja. Zijn de mensen nou zo dom, zegt hij. Want, uh, uh, ja, wat, een journalist had het een keer, die, die had ook zo'n rare opmerking gemaakt. Van, nou, meneer Van den Berg is zo in over die aansra, maar deze, deze... Uh, journalist is helemaal doorgedraaid van de aardstralen. Nou, nee. ik bedoel, dat is toch geen interview afnemen? Nee. En dan werd hij weer klaar en dan belde hij weer op. En dan zei hij van: Ik wens dat hij weer terugkomt, weet je wel? Ja. Want hij heeft een andere. Nee, mijn vader heeft dan wel goed voorwerk verricht. Want als ik geïnterviewd word, af en toe eens een keer, dan uh, vraag ik altijd of ik het artikel. Dat is nu natuurlijk ook veel makkelijker met mail en zo. Of ik het artikel ja. eerst mag inzien of er geen echte uh, ja, onjuistheden in staan. Nee, ging toen niet zo. Maar uh, ze zijn toch wat toegankelijker. Ze, ze trekken ja. het niet meer in een belachelijke. Nee. Het wordt toch wel eens een beetje zo van ja, je kan het niet bewijzen. Maar denk je. Ja, als ja het maar er wordt bij gezegd van dat mijn vader dan geen namen wilde, wilde noemen. Van dat dat dan mysterieus was. Ja, dat maar dat die... is toch alleen maar fatsoen. En, en, ik ik dan, ben maatschappelijk werker geweest. Dan, dan kwam die, dan die ja, maar over. Ja, over. Dan mag je geen namen noemen. Daar mag nee. je geen. Mijn vader zei dan altijd van... Nou, dat gaat u verder niet aan. Ik heb daar en daar. En, als u, en uh, hebt u dan ook kaartjes... En, en van mensen die u bedanken. Nee, ja. hey, zegt mijn vader. Ik heb mijn werk gedaan. En ik ben er voor de mensheid. Ja. En ik noemde hem straks... Het uh, Swiebertje en Robbie, Robin Hood. Ja. He, hij was zo'n eenvoudige, simpele man. Ja. Zo liefdevol. Dat hij, hij kon... Zo met, met zo weinig toe. Hij woonde ook in een tuinhuis. En uh, daar had hij van alles en nog Maar die man was met al. En als hij dan een huisonderzoek had. En dan ja. deed. En hij moest bijvoorbeeld. We moesten naar hele rijke mensen. Mm -hmm. Dan liet hij die mensen dus meer betalen. Ja, precies. En dat vond ik dan de Robin ja. Hood in hem. Ja. He, dat zei ja. hij van, zie En ja. daar kan ik weer drie mensen van helpen. Zonder dat ze boeien Die in daar. de bijstand ja. zitten, zei hij ja. dan, weet je. Ja. En uh, zo, zo deed hij ja. het. En heeft heel vaak mensen voor niets. Ik weet nog wel, dan was hij aan het magnetiseren in het begin. En uh, ze zijn dan vroeg wel eens. Papa, vraag je de geld voor neus? zegt hij. Niet aan die mensen, zegt hij. Nee. En uh, ja, het was zo'n man... Ik vind het echt... Hij en mijn Miremet en mijn vader... En Kusa en van Pol... Die hebben, zijn echte grondleggers geweest... van ja. waar, jullie, waar jij nu mee bezig bent. Ja. En ik ben heel blij... Dat ik jou heb getroffen... Want ja. ik ging verhuizen... Mm -hmm. En toen zei ik zo... Van pa... Moet je eens luisteren, dan ga ik verhuizen. Ik kan zelf wel die, met die wiggeroede lopen... Maar ik wil toch wel graag dat het ontstoord wordt. En... Ik heb geen acht en ik weet niet hoe dat moet Ik zeg, ik ben altijd wel mee geweest en vader, Maar nou 120. moet je me zorgen dat ik met iemand in ja. contact kom Die dat huid bij mij kan ontstoren ja. Nou, en nog geen twee weken later ontmoet oh, ik jou ja. Dat is toch fantastisch mooi. dat dat toch zo mooi geregeld wordt Ja, maar mooi dat je ook zo'n contact met je vader hebt ja, ja. Waarom is hij opleden? 93? Of 93. Zo zei je ooit? Ja. Ik ben smiddags nog met hem twee huisonderzoeken gaan doen mm -hmm. in Aalten en een plaatsje daar dik bij. Hebben we twee huisonderzoeken gedaan en toen zag ik aan zijn gezicht dat hij niet lekker was. Toen zei ja. Papa, zullen we naar huis gaan? Toen zei hij, Nee, want ik moet vanavond bij Kees nog een acht leggen, mm -hmm. zei hij. En ik zeg, waarom dan? Hij zegt, nou, zit die, dat, dit zit daar niet helemaal goed. En dat is mijn broer, hè, Kees. Okay. Dat ga ik vanavond nog doen, zei hij. Ik zeg, hoe bedoel je dat, nog doen? Ik zeg, dat kan je toch van de week ook? Nee, zegt hij, dat kan van de week niet meer. Nee. En de volgende, en ik ging vrijdag altijd de hele dag naar hem toe. Want mijn moeder leefde niet meer. En dan uh, deed ik het huisje en de tuin. En hij ging ook een beetje klungelen. En in één keer zegt hij, ik word niet lekker. En hij is naar het ziekenhuis gebracht. En hij had uh, in één keer suiker. Heeft hij natuurlijk al wel langer gehad, mm -hmm. maar hij wilde niet naar een dokter. Nee. En dat liep zo in één keer op. En ja, om half acht werd hij le niet lekker. En om half twee s'nachts was hij dood. Ja. En dan ben ik die volle vorige dag, ben ik, heb ik nog twee huisonderzoeken met hem gedaan. Dus ja. ik kan eigenlijk zeggen... Dat hij in het haarnas is, die gestorven met de middelroede yeah. in zijn hand. Ja, yeah. hoe oud is hij geworden? 76. Oké. Okay. Ja. Maar ik heb heel veel bewondering voor mijn vader. Altijd gehad. En eh, als mensen hem dan aanvielen op een of andere manier... Ja, dan voel je jezelf ook aangevallen. Ja. Yeah. Want vaak wilde ik niet eens weten dat ik de dochter was van de Jan van den Berg. Ja. Yeah. Want dan zei je, ze, Ja, waarvoor dan niet? Ik denk van ja, dat is dan kijken ze je toch vreemd aan op een of ja. andere manier. Ja. Nou, dit is nog een foto. Ik denk dat dit Miremet is. Mm -hmm. Oké, okay, leuk. Ja, dan dat is een heel apart hè. He? Zo'n luswichelhoede. Ja. En die hebben ze in zijn houten handvatten gestoken, zeg maar. Ja. Daar ligt het los in. Als je die wichelhoede in je hand zou houden, dan zou je hem gewoon kunnen manipuleren ja. met je spierbeweging, ja. met je polsbeweging. Ja. Op deze manier kan dat niet. Zo kan je mooi testen of dat echt reactie geeft ja. door die straling... Ja. die er anders is. Ja, straling is gewoon een trilling die anders is... dan de, de trilling in de lucht ernaast. Ja, is. mijn vader zei altijd... Ja. vooral in de, de keuken... Ja. En, en, dat zei hij ook altijd... En, een vrouw die de hele dag in de keuken... af in de keuken bezig is... Nou. De vaatwasser, de, de magnetron, hè, op plaats van, hè, toen ja, die, de, in de jaren negentig. tegenwoordig, het apparaat, het apparaat? Uh, nou ja, noem maar altijd, ja. hij zegt, die, die vrouw loopt de hele dag in de elektrosmog. Dan staat de wasmachine te draaien, de koelkast ja. staat in de keuken. De keuken, zit hier is het gevaarlijkste deel, deel van het huis. Van het ja. Ja, ja, het is het gevaarlijkste deel van het huis, zei hij dan. Ja. Het is niet voor niets dat er zoveel vrouwen borstkanker en alles krijgen. Dat, het heeft er allemaal mee te maken. Ja, en, ja, en heel generaliserend. Maar, maar vrouwen die zijn doorgaans toch veel nog steeds overdag thuis. En mannen alleen maar s'avonds. Ja. En vrouwen de hele dag. Ja. En daarbij, ja. Uh, uh, hij, uh, hij was die tijd vooruit, ver vooruit. Daarom zei hij ook altijd: van men fabriceert. Men, uh, oh, men, men, oh, men produceert, fabriceert en men ruineert. Ja. He, hij zei altijd: van kijk maar eens. Als, als we nog iets verder zijn, dan ze lopen allemaal met die dingen over het hoofd heen. Die kinderen hebben straks allemaal tumoren in hun hoofd. Ja. Alleen al je van, van die straling en van ja. de mobieltjes die iedereen bij zich draagt. Ja. Ze, de mensen willen het niet zien, zegt iemand. Dat gaat allemaal ja. voor. Ja. Dit is ook een hele leuke foto. Dit was uh, toen, waren ze een beetje naar Zandvoort. Mm -hmm. En hier is hij wel de eentjes aan het voeren. Ik die andere foto, die, of uh, vogeltjes. Maar mijn moeder was te ring kwijt. Yeah. En die had gezwong en die was te ring kwijt. En zei ze, net had ik hem nog om toen ik uit het water kwam. Maar die heeft natuurlijk nog de handen gehad. En oh, zei, die had natuurlijk altijd de viggerroeders bij zich, mijn Ja. Yeah. Yeah. En die ging zonder viggerroeders niet op straat. En toen zei hij, nou wacht maar even, zegt hij. Dus uh, hij gaat lopen. Nou, ik geloof dat hij een uur bezig is Maar eindelijk hè, had hij zich ingesteld op die in gouden ring. Goud, ja. Yeah. En... Hij slaapt naar beneden en ze gaan graven, en ja, de ring teruggevonden. Ja, ja, nou, dat mooi, vond ik wel een van de leuke verhalen. Ja. Nou, dit is bij ons thuis, die scheur in de muur, mm -hmm. die dus onverklaarbaar, daar zijn ze ook nog bij geweest: van bouw- en woningtoezicht. Mm -hmm. En uh, het kwam door het verkeer, en dat kwam hierdoor en daardoor. Nee hoor, zeiden ze, dat kwam niet, en daar kwam een heel, heel veel bij elkaar. Ja. Yeah. Mijn ervaring is dat uh, stenen, muren en uh, hout van bomen ook trouwens wel, maar vooral uh, barst gaat vertonen door wateraders ondergrond. Ja, ja bij ons zat ook thuis bij ons veel water. Ja. Heel veel wateraders. Want hij was, mijn vader kon het wel eens niet uitstaan dat hij het eigenlijk bij ons niet goed weg kon krijgen. Nee. Zoveel zat er. Ja. Want de uh, reden zit natuurlijk wel, uh, je moet niet vergeten, je zit te ijsel, de ijssel, kronkelt, de reden kronkelt zich helemaal om de ijssel heen, hè? Ja. En er zijn maar een paar, er zijn maar een paar delen van reden die echt helemaal vrij zijn. Het ja. is dus ook een, als je binnenkomt, een, je voelt als het ware heel veel negatieve energie daar ook. Mm -hmm. Als je binnenkomt al in dat. Uh, ja. Nou, dit is ook nog een scheur in die muur, maar dat kan je niet goed zien. En dit is een top van een boom. Ik weet niet welke boom of het is, maar... Ik kan het ook niet, omdat het Polaroid -foto's zijn, hè? Misschien ja. is het nog iets op te lichten. Nee, hier ziet ik niks bijzonders waarvan ik herken wat het zou zijn. Nou, en dit is diezelfde boom, want mm -hmm. hier zit die scheur. Oké, okay, maar eens kijken. Die, uh, ja, ik denk dat je dat niet kunt zien. Die is wat donkerder, die foto. Ja. Nee. Nee. Maar ik vind dat, dat mooi, mijn, Ja, ik vind dat en die nog echt, uh, echt een. Uh, de, nou, eind, eind, eindelijk erkenning. Ik wil eigenlijk erkenning voor mijn vaders werk. Ja. He, dat is eigenlijk de bedoeling dat ik samen met jou hier zit. En dat jij dit werk nou ook doet, dat vind ik zo prachtig. He, en hij, hij zou het ontzettend, dat voel ik gewoon fijn vinden, dat het nou eindelijk, dat ik nu eindelijk eens een keer, wat hij zelf altijd zo graag wilde, het. Uh, uitleg van mensen zoek niet naar de ezel Want u zit erop ja, Als u die klachten allemaal hebt die niet overgaan Kinderen die in bed plassen ja, uh, Kinderen hen, hè. die verschrikkelijk druk zijn en, en niet slapen kunnen En altijd met dezelfde klachten Altijd moe opstaan ja. Doe er wat aan Laat ja. uw huis ontstoren uh, En dan kunt u het beste terecht Bij Ineke van den Broek Nou zeg, geen reclame praatje. Zo is het ook Zullen... zou die willen, want dat, dat komt, dat gewoon, komt er gewoon rechtstreeks, rechtstreeks uit. Dank je wel. Graag gedaan. Zullen we eens kijken of Guus een biertje lust ondertussen? Ik denk het wel hè Guus. Ik heb er een. Ja. Nok, nok. Nok, ja, nok. Ik heb er een. Hé, een. hey, mooi man. Ik zit hier al de hele tijd stiekem, jullie zagen mij helemaal niet, joh. Ah. Eerlijk, Guus. Ja, echt wel. Ik oh, dacht uus. dat jij naar buiten was. Ja, dat was het ook. Oh ja. Ik ga hier even kraken. Even kraken. Dat wordt ook bij je. Oh, lekker. Mm. Ah. Oh, jij hebt Is het dan de... Nee, nee, nee, nee, nee. Is het wel gewond? Maar wat het ook? Wat zegt Zijn we nou uit de lucht? Nee, nog een half uur. Nee, twintig minuten. Nou, we hebben toch al wel een uur gepraat? Nee, tien over half negen. Nou, ik kan nog wel een paar anekdoten vertellen. When I was with you. <laughs>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 Debutantes. They'd whisper to me their cherished infraction And with a flourish engaged my reaction When I was with you, I was a clever thing Words came together like pearls on a string Everyone cheered in amazement When they would catch what my turn of a phrase meant But the sun's are too long and the bed is all wrong The sheet where your feet were in space where your face was I've forgotten what my place was But I knew, I'm sure I knew I'm sure I knew Baby, I'm sure that I knew When I was with Zullen we gaan oude horen? Nu gaan we gewoon leuk oude horen. Ja, krijg je ook. Oh, deze PC, deze laptop is veel rustiger dan mijn PC qua straling. Ja? Ja. We zullen eens dus even bij Gus lopen, of er hier bij Gus straling zit. Mag dat? Ja, ik, mag moet je, je ik moet zeggen, het voelt hier gewoon wel, wel goed. Je ik heb mijn ja, wiggelroeder bij me. Oké, okay, ja, doe even. Doe je best, dan ga je overal kabels hier. Ja, maar ik stel me niet... En mijn en enzo. Ja, ik ja, je weet niet waar het over gaat, maar... <laughs> <laughs> voordat oh, het goed wordt <laughs> Oh, dat bedoel je. Ja, en gaan we overal struikelen halen. Ja, maar weet je, mijn vader... Uh, de meesten lopen ook met deze ding, hè, zo, recht vooruit. Ja. En die stokjes die dan zo ja. over elkaar heen gaan, dat kan ik niet. Ik kan ja. dat niet. Ik loop net als mijn vader, ja. de wiggeroede en net als Mierement, met de wiggeroede in, in mijn handen. Ik heb wel eens gehad dat dit helemaal afgekneld was. Ja. Zo. En dan, boetst dan slaat hij in één keer. Ja. Bang, zodra ik op een, een ja. lijn. Als ik dus in de buurt kom. Je moet ook een wichelhoede hebben, anders slaat hij zo in je gezicht. Ja. Nou, ik heb nu, deze is de klein die ik nu heb. Hij moet ongeveer zo groot zijn. Oké. Okay. Waar is maar, het van gemaakt? Nou, kan van kopen zijn, kan ijzerdraad zijn, kan allebei. En niet van die houten stokjes? Nee, gewoon. dat hoeft niet. Zoals op die foto. Dat is meer een uh, foto, ja, denk ik, om te laten zien van... Ja, nee, nee, maar uh, Guus bedoelt zo'n kattenbulttak, uh, denk ik. Ja. Oh, oh zo'n wil takje. Ja. Dan kan het toch mee. Oké. Okay. Dan kan nee, het toch mee. heb het altijd verkeerd gedaan. Nee, of... een hazelaar is daar het beste voor. Schijnt ja, maar parkerijs... hazelaar krijg je hele moeilijk van die goede dichters. Nee, ik weet je kan... wat je dan moet doen? Gewoon een recht takje van een hazelaar. Die hebben hele mooie rechte takken, en deze is te tak, klein. een en dan de helft splijten, zeg maar. Kijk, deze, deze is gewoon te klein. En daar een V-vorm van vouwen. Hé, hey, dat is mijn sterke beeld. Vies. Ja. Yes. Yes. Ja. Het is radio, je moet altijd even uitleggen wat je ziet. <laughs> nee, maar het... het, het ga deze... je nou alles uitdoen weer? Nou, anders dan... Adrie, Adrie, Adrie, Adrie. Dat je... dat het <laughs> a niet hoor. Je mist wat. <laughs> Ik ga even kijken of de beguus zit. de Tenminste... mensen... Negatieve. Oh, negatieve, als ze zo meteen bij mij in de buurt komt, moet je opletten Nee, want ik stel maar Dan nou, slaat Katie op deels. Harde straling Ik zoek harde, harde, harde. gammastraling, straling muziekmakende straling. Oh, kijk eens. Hij gaat gelijk aan naar beneden. Zie? En dat is goed. Nee, dat is niet goed. Ik sta al midden op een baan. Het lijkt wel dus net moet... alsof die naar jou toe ging, eigenlijk. Ik moet, uh, niet, uh, midden, ik moet niet meer een die baan gaan staan. Maar de meesten kunnen zo niet lopen. Die kunnen zo niet lopen. Maar daar zat het mee. Nou, hier gaat het redelijk goed, Gert. Je bent ook zo'n type wat erop gaat zitten. Er Kijk, komt hij niet? Ja, ik zoek ze op, ik weet het Kijk, daar komt hij. Ja Guus. Hij vliegt zo tegen me aan Dus niet, Guus, je mag er de vinger leg er, Probeer je vinger er maar op te leggen, Guus Waarop? Nou, zie nee, hier bovenop, hier. Dan, dan kan je de sterkte voelen Moet heel zacht doen Ik uh, doe helemaal niks eens Nee ik Dames en heren zacht hij, dus dat eng Het programma zacht. wordt iets erotischer dan dat ik gedacht had Zal hem even aanzetten? Zacht Guus eens hey, zal het webkamp even aanschieten voor jullie. Voel je hem nou? Ja. Ik laat hem niet los, hoor, nou dan schiet hij. Ja, nou schiet ja dan schiet hij. Dan, dan, dan, je dan je gaat dan, dan vliegt hij naar mij, dan vliegt hij tegen ja. me aan. Maar voel je de die weerstand? Ja. <laughs> Nee, maar echt, echt mensen geloven dat, het. dat kijk, zeg ik nou kijk, niet. Het lastige van Nederlands is soms dat een woord verschillende betekenissen heeft Als jij zegt voel je die weerstand Ja, ik bedoel en, en van de, de wiggenroede Guus, en, Guus, Guus, Guus die legt, legt de vinger op de wiggenroede Dames en heren, legt de vinger op de wiggenroede Ik sta hier dus straling te zoeken En dan vraag ik aan Guus legt de vinger op de wiggenroede En dan gaat die wiggenroede, die gaat gewoon omhoog en Guus probeerde met zijn vinger tegen te houden, dat lukt niet, kijk maar, want dan gaat niet. Nee, laten we er nou geen lachwekkende show van maken, maar het is wel zo. Keer, jij zit er midden op. Ja, ik zoek ze altijd op, dat weet ja, ik, Doe kijk, onbewust. Nou, moet je eens kijken. Kijk. Maar deze is niet zo heel slecht hoor, valt mee. Ik wil hebben dat jij even gaat lopen. Als deze slechter was, ik heb mijn spullen in de auto liggen. Ah, doe het even, want ik wil graag ik weten. Of het, ja, maar ik wil graag weten of het goed is, of ik het goed heb gevonden. Ja, ik denk dat je kan bewijzen dat je het goed hebt gevonden. Nou, ja, dat weet ik wel zeker. Maar ik, ik ben altijd, uh, altijd zo'n type altijd op ja. Kijk. Ja, maar er is ook geen plek om te gaan staan, maar. Kijk, kijk. nou. Het dus slaat me zo vangen. Geen plek om te gaan staan, dus. Jongens en meisjes, als jullie een wiggelroede hebben, als je bij mij net uit het halletje komt, net om de hoek, moet je niet gaan staan met je wiggelroede. Nou, de, ik denk het niet even snel houden, Gewoon niet daar gaan staan. Ja, nou, Ineke, ik zag ik Ja, was toch even hier. Mag ik een eens proberen? Ja. Dan, dan moet je hem wel ja. zo doen als ik hem deed. Ja, natuurlijk. Eerst kijken of ik het... Oeh, die snijdt in mijn vingers. Ja, ik heb hier helemaal afgeknapt. Ik heb hier altijd al mijn... oh, Nu is het een soort sadomasochistische show, dames en heren, dus... Is, is ook... In thuis hoor ik. Ja, nu wel. Woeps! Ja, hier gaat ie. Ja. Weet je waar het noorden is, ten opzichte van het huis? Op. Ja. Oh god, geef iedere keer zo'n ding in de hand en ze wordt serieus. Ja. Hij loopt zo. Zou je... Daar door de keuken heen voor zijn aanrecht. Ja, het noorden is echt daar. Echt zo recht op die echt daar. muur ja, Oost. Daar is het oosten. En daar is het westen. Oosten. Normaal, Normaal ja. heb ik altijd een uh, bij me. Ja, dus ja. het zuiden is bijna 18 uur. Ja, nee, te even te kijken. Dit is dan uh, op je horloge zeg maar uh, 10 over uh, 8. Ja, ik heb gelukkig een mooie met cijfertjes, mensen. Zonder dat allemaal niet bij Ja, oké. Okay. Als ik mijn hoofd zo schuil, nou, dan zie ik dat voor, ja. Ik denk dat dat een putrificator is. De wie? Putrificator? De die helpt je verrotten. Oh, als je een composthoop hebt, dat de, ja? als je die in de, nou, die je tuin hebt staan. Er is natuurlijk niks verrot hier. Het verdroogt hier, maar er verschimmelt niks. Dan zou het een mummificator zijn. Dan ben ik in de war met die. Had ik een doosje mee moeten nemen. Dat zijn twee lijnen die staan haaks op elkaar van Netwerk. Okay. Die een is de mummificator. Die heb je in Wievert in de kerk ook. Daar heb je die lijken in de grafkelder. Okay, ja. Maar het grappige is, daar de koster, een vrouw, die zei een paar jaar geleden toen we daar met een groepje waren. Van uh, ja, maar uh, het is een godswonder dat die uh, lijken daar gemummificeerd zijn. Ik zei, maar als je die graven daar op de, op de kerk, of heb je daar nog echt mm -hmm. in, naast de kerk. Als je die, die, die graven zou openmaken, zou je ook uh, mummies tegenkomen. Toen schrok ze zich rot, want wagen, er worden vaak mensen bij begraven, in nee. familiegraven. En dan is een kist na zes jaar nog helemaal niks verrot. Wel hier verdroogt alles. Omdat het verdroogt, ja. Maar dan zou het mummificatie. mummificator zijn. Maar het is kijk. ook met de deuren open, de deuren dicht. Ja, nee, maar nou het is die straling de dan. Er komt geen schil op of niks. niet. Je kan hier een kaas neerleggen, die verdroogt het dus ik dus. Dan op. moet ik even spieken thuis nog hoe want dat. De luchtvochtigheid is hier net zo als buiten. Want ja. daar is het open, daar is het ja. open, mijn mm -hmm. voordeel is altijd open. Nee, precies. Dan, maar dan is het dus de mummificator en dan staat de putrificator de haaks op. Okay. En die helpt verrotten. Als je die in de tuin zou hebben, je zegt een composthoop, dan kun je die best op die lijn zetten, want die helpt gewoon mee verrotten. Dat zijn allemaal van die dingen, als je dat op kan zoeken, dan heb ik dat niet in mijn hoofd. En ik heb daar zo'n dingen voor. Ik ga kijken of ik hier ook mee kan scannen. Ja. Is deze van je vader? Nee. Die is van mezelf. Ja, ik wou zeggen. Is wel een hele fijne. Ja, maar hij is eigenlijk een beetje te klein. Die lust die hoort wat groter te zijn. Zo ongeveer. Maar mijn broer, die heeft toen al die... Uh, maar toen mijn vader overleden is, toen ja. kreeg ik dus uh, direct al door van, van hem... dat mijn broer zijn werk voort moest zetten. Ja. Onze Kees. Ja. Maar uh, Kees ging ook altijd met mijn vader mee. Dus die wist ook wat in hem. Maar die zei van, ik kan niet meer in Wigeroende lopen. Nee. Dus toen heb ik mijn acht weggehaald uit mijn huis. Ja. En uh, toen zegt hij... Uh, nou, dan ga ik nou, nou weer de wegenroeders ophalen van vader Jan, want wij zeiden altijd vader Jan, hè. Mm -hmm. Want uh, ik zeg, nou, die allemaal, liggen allemaal in het huisje. Ik zeg, uh, aan het haakje, haal ze maar op, want hij had er wel tien, twaalf. Mm -hmm. En uh, ik zeg, ik ga, doe ondertussen de acht weg. Ik zeg, tegen die tijd dat jij terug bent, ik zeg, dan zit het er weer volop. Ik die, die acht helemaal achter in de tuin bij mij gezet. Mm -hmm. Ik zeg, ik weet precies waar ze hier lopen, ik zeg, uh, Ga maar, ga maar Nou zit begin ik buitenom. Ik zeg, ja, ik kom op een hoekhuis. Nou, hij uh, loopt om het huis heen. En ja hoor. Precies al, ik doe mijn douche heen. Precies ja. waar ik stond te koken. En dat hele stuk. En aan de voorkant in de kamer. Ook precies over het hoekje van de bank heen. Oh, zit hij, daarom wil ik daar nooit zitten. Ik zeg, nee, want dan ben je altijd zo weg. En zullen we Edwin even vertellen, oh Edwin is, oh ja, is nog. Zullen we Edwin ondertussen vertellen dat dan een andere bank is uh, op een andere plek dan wij het van de week over hadden? Anders wordt hij misschien bang. Oh. Bank, bank. Zou hij dat bang zijn? Zijn we nu toren nog dan? Nee, nee. Oh? Nee toch? Oh, Gerard zegt ja. Oh! Nou, we zetten nou even aan een nootje. Anders dan gooien we even in de muziekje in, dus. Nee, nee, nee. <lacht> Ik heb nog zoveel te vertellen. En zometeen komt Jochem. En dan wordt het helemaal aanspannen. Oh ja! Nou, dan een u aanspannen. aanspannen? Ja? Uh, nou, het was heel ingewikkeld, want Jochem die was er namelijk nu heel vroeg. Maar hij is er nu niet meer. Dat gebeurt vaker. Dus waar is Jochem? We gaan ondertussen zo meteen Jochem vinden. Even kijken, maar zocht niet moet ze zelf wel aanzetten, nu hè? Ja. Maar ik loop nou ook nog hoor. Dan, dan, dan bellen ze mij vaak op mm -hmm. Want ze weten dat ik echt wat anders doe Als uh, een bikkerroede lopen. Maar toch word ik nog vaak gebeld. Wat doe maar, je nou eigenlijk verder? Vertel dat nou eens een Ik weet dat je goed bent met nummerologie. Want Wat heb je bij mij zo even uit losse polsen een paar dingetjes uh, verteld. Ja. Dat ik denk zo van wauw wauw. Ja. Uh, wat je net toen je bij me in de auto stapte. Dat we bij mijn moeder langs reden voor het huis. Dat je allerlei uh, eigenaardigheden van mijn moeder weet te melden. Denk ik van oh. Waar haalt ze het vandaan? Ja. Het komt er allemaal. Waar haal je dat vandaan? Ja, ik, ik voel in op de levensenergie van uh, die persoon en hoe het precies werkt, dat weet ik niet, maar ik krijg op een gegeven moment gewoon woorden door of ik zie een filmpje, wat zich voor mijn geestes ook afdraait. Mm -hmm. En ik krijg informatie uh, gewoon naar binnen. Ik had gisteravond een consult, dat wil ik wel even vertellen met hem, uh, een mevrouw en uh, die wilde wat weten over haar werk en over uh, de liefde en nou dus uh, ik zeg nou over je werk ik zeg nou je gaat uh, je bent van plan om uh, iets nieuws te gaan beginnen ik zeg je gaat een winkel beginnen mm -hmm. En ze zat meteen met de mond open, ik zeg, toen ze, ik zeg, ja, ik zeg, je vraagt aan mij. Ja. ja. Maar dat doe je dus? En nee, dat krijg je door ingevingen, zeg maar. Ja, door de, ik, ik, dat krijg, de, krijg de, ik, de, ik zo ja. door. Ja. Ja. En, uh, nou, er waren nog veel meer dingen en dat klapte allemaal. En, en ze, was, ze was gewoon helemaal verbaasd, ook over uh, haarzelf, uh, mm -hmm. hoe ze zelf in elkaar zat. En wat ik van haar kon vertellen hoe ze was... ...en, en hoe ze met de dingen omging... ...en wat, wat ze volgens mij beter... Zus ...zou kunnen doen als dat ze het nu deed... ...want ze was er eigenlijk altijd voor een ander... ...maar ook nooit voor zichzelf. Mm -hmm. en, uh, Waar kennen vrouwen dat van? He? Ja, en uh, hoe heet het... Uh, ja, met, ...met de relatie met haar vriend... ...dat was Lieve ja, niet... En uh, mensen, ...het probleem met vrouwen is altijd... ...dat ze niet op kunnen houden met klitsen... ...het is ergens... Nee, we dat. doen niet. Oh. Moeten we ophouden? Nee, we gaan nee, gewoon door, maar wij, ze is, horen het niet meer. Het interessante is dus nu dat Jochem er dus niet is. Maar hij was er net wel, dus ik ga even een geintje uitbouwen. Maar ik channel dus. En op een gegeven moment komt, die, uh, komt er een man door. Ja. En. Uh, die, die drong zichzelf op uh, aan, een beetje aan mij en, en uh, uh, maar ik was nog bezig met die vriend van haar dus mm -hmm. ik, ik, ik denk ja, ik moet oppassen dat er geen energie door elkaar gaan lopen, weet je wat yeah. dus uh, en ik, ik, ik zat een beetje zo zo en ik zei, jee, er komt in één keer een, een man door, en ik zeg, en die laat me een staaltje zien met aardbeien mm -hmm. Zegt ze van een uh, schaaltje met aardbeien? En ze kregen al tranen in de ogen. Zeg ze, ja, zeg ze: dat, uh, dat is mijn vader. Zegt ze: zeg, Hij heeft een beetje donkere kleding aan en hij laat een me schaaltje met, met aardbeien zien. Dat is geen aardbeien, zijn frambozen. Ze. Ik zeg: Nou ja, ik zeg, hij laat me nou wel ja. een schaaltje met iets rood zien. En uh, toen zei ze: Ja, ik ging altijd met mijn vader frambozen plukken, ja. zegt ze. Och, en de tranen vlogen er over de wangen. Nou, en toen was ik in de keuken even, een glaasje water, want uh, ik heb dan ook, als excuus, zoals een open keuken, en ik loop mm -hmm. er zo in, ik even denk, ik ga ja, even een water. En uh, toen zei ik: Ja, maar wie zwemt dan? Ja, dat is mijn vader, zussen. Ze. Ik zeg: Nou, ik zeg, uh, en jouw vader staat helemaal achter je besluit, eh, zeg, want hij staat te knikken. Zo van dat je dus je eigen winkeltje begint. Ja. Ik zeg, je heeft dat ook iets te maken met uh, verzorging. Ja, zei dus ze, ik ga een uh, nagelstudio beginnen. Mm -hmm. Dus, en ze, oh, ze, ze, ze, ze zat helemaal aan ja. mooi, hè? En vooral over die vader. En toen zei ik van, nou, en je moeder, leeft je moeder nog? Ik zeg, ze, ja, ik zeg, nou, zeg, maar je moeder heeft heel, heel erg last van de benen. Kan bijna niet lopen. Toen zei ze, klopt precies. Ik zeg, mm -hmm. nou, dan is jouw vader daar om haar te ondersteunen. En, oh god, dan moesten we Ja, Ik had gewoon op de raam met haar te doen. zei, ja, ik kan er ook niks aan doen, maar hij blijft maar doorkomen. En hij blijft maar boodschappen geven. Ja. Nou, en toen heb ik nog een kaartje gelegd voor haar op haar winkel. Mm -hmm. Of dat uh, goed zat. Ik zeg, nou, je zit uh, numerologisch gezien in een vijf jaar. Ik zeg, dat is gunstig. Ik zeg, maar je moet wel oppassen, want een vijf uh, doet alles in overdaad. Hè? Eten, drinken, roken, snoepen, uh, nou ja, seks, noem maar op. mannen zeggen mannen. Mannen, uh, toen zei ze, ja zussen want uh, uh, mijn, uh, mijn ex die, die zit op highs met iemand en dan zit hij een beetje met de sodemieter. Ik, oh, ik zeg, nou daar hoef ik je medium voor te zijn, van nee. of, of dat dat niet deuk. Ik zeg, zo makkelijk is dat. Ik zeg, als jij dat nu wil, hè? Ik zeg, ik weet niet... Uh... Maar, ex, zei je. Hmm? Ex, zei je. Nee. Oh, man Ik dacht, je zei ex. Mm Helemaal. Ik zal op, uh, op huis, een beetje met een, uh, een fluitje ja. te donderen. Ik zeg, nou, dan zou ik toch maar eens vaker kijken als ik je was. nou ja, joh. Nou, ja, dat vond ik toch een raas. Dus dat is goud. Ja, maar dan ga je toch niet spioneren. Dan spreek je hem erop aan als het je niet zint. Ja, heel veel. al gedaan. En dan trek je die conclusies, mee, gaat niet spioneren. Dat had ze al naam, dat had ze een Dus had die vrouw ook al een mailtje gestuurd. Van, moet uh, je goed Duits wat moet je met mijn man? is nog een flesje. Ja, doe nog maar een flesje. Hebben we een goede smaak Ja, ja dan ook. Okay. Nee, die is er dus niet. Moet, moeten ze niet gekoeld worden? Nee, ik drink nooit koud bier. Nee, het is beter voor je maag, hè, moet het lichaams op gewone temperatuur. drinken. ik ben, een, een, een echte bier drinken. Vroeger hadden ze geen koelkasten. We zijn verwend. Ja, maar als het koud is, proef je helemaal niks. Nee, anders is het dan, dat ja. wel, maar. maar het dan uit er zo'n suiker in ijsjes, omdat je anders niks proeft? Nou, Zoals ik moet eerlijk zeggen, ja, ik lust ook geen koude, ik lust toch geen koude uh, drank, hoor. Ik vind het wel lekker. Nee, ik nee, weet dat nee. het wat minder goed is voor je maag, voor je spijsvertering überhaupt, maar ik vind het wel lekker. En een biertje van nou, het hoeft niet echt koelkasttemperatuur, maar toen ik dit flesje in het vastpakte, denk ik van, hoe erg, waarom? Nee. Ja, je, je moet vaak op het land werken, dat is duidelijk. Nou, we komen nou, we nog wel een op, keer naar je land kijken, dus. Ja, okay. Dus. Maar dan ga ik wel binnen door, we gaan niet meer over die snelweg. Oh, je gaat alleen, goed zo. Nee, je gaat natuurlijk niet alleen. Ik kan, ik kan toch ook binnen door naar Garderen. Adrie gaat met mythe het bad in. Met wie? Met mythe. Oh. En ik uh, zit nog steeds te wachten op Jochem. Ja. En ik heb hem nou zeven keer gezegd, zender aan. Ik heb hem nou ook heel groot gezegd, Jochem. Maar hij reageert niet. Die moet nu uit gaan zenden. Die is er nu eigenlijk. Maar wij zijn er nu. Want hij is er nog steeds niet. Maar wij horen toch niks Wij zenden toch niet meer uit. Nu? Ja, je wel. Wij We horen niks meer. ons zelf Die niet konden horen. Nee. Waarom nee. nee, tussendoor even twee minuten niet of zo. Om negen uur. Mm. Oh, de vraag is of jij ook zaterdag komt. Shobian vraagt dat. Ik kom zaterdag, ja. <laughs> Doe ze mij, Laris. Nee lieve Jobian, ik kom niet. Adam, ja. ik dacht dat hij al de zin te zijn. Die schrijft tuurlijk. Nee. Oh nee nee sorry, die heeft het over tegen Mieke. <laughs> Hebben ze het nog lelijk opmerkingen? Ja, iedereen moet komen. Zonder wende is zonder wende. Dus eenmaal per oh. jaar jongens en meisjes. Nee, Guus twee keer. Nee, maar die andere die is niet leuk. Dus veel te lang donker. Als je buiten zit en... Uh... Eigenlijk is die andere wel belangrijker, hè? Want dan ga je weer naar het licht toe. Mm, ja, dat Nu doen we ga we. je weer de duisternis in. Dat doen we in december, dan. Ja, in december ben ik er. Oké, okay. nou. keer die zorgt met al haar warmte in december dat het nog uit te houden is, dan doen we ook. Ja, maar ik, ik heb wel begrepen dat je dus op het toilet moet bij jou. Ik Tussen heb thuis groen... geoefend. Ik Tussen heb thuis de... geoefend op twee klantjes. Dus groene planten. Dat de nee, valentie ik... aan je kont kriebelen? Nou, nee, nee, nee, nee, nee. nee Je moet op twee plankjes boven een gat. Moet je gehurkt. Alleen ik ga gewoon in de tuin ergens plassen. Vind ik veel makkelijker. Ja, ik ook. Dat doe ik thuis ook. Als ik mijn hond uitlaat, ga ik gewoon waar ik in het bos ben. Heb je Shobianna gezegd dat ik niet Heb jij net verteld? Oh, oh ze <hast> hoort me. Hallo, lieve Shobian. Ja, ga Jammer dat, dat ik je niet uh, kan horen Maar uh, ik kan zaterdag niet Ik ga zaterdag naar Cocopelli Oh, ik ook Ja, leuk hè ja. Wij gaan zaterdag naar Cocopelli Cocopelli is een, ook een uh... Een Indiaanse shamaan Ja, nou, maar dat heeft het? ook iets met zaadjes te maken in ja. ja Vertel Nou ja, in Frankrijk heb je een uh, grote organisatie Net zoiets als wat ik doe die doen hetzelfde werk alleen die zijn inmiddels gevlucht naar India omdat de Europese regels zijn niet zo uh, gunstig en die waren genoemd naar Coco Pelli. want het is eigenlijk namelijk een godheid Ja, ja. ja. Nou, dat weten jullie ook allemaal dan moet, moet je in je gesprek verder afmaken. nee, vertel nee, nee, nee, nee, Guus, vertel Coco nee, nee. Pelli is voor ons Jochim, het, het is een winkeltje hé Jochem dat is een winkeltje wel, dat zie je niet dieren. En dan gaat Ineke gaat daar uh... Aura's meten. Aura's meten. In Aura bij mensen meten of ze last hebben van straling in hun huis. Onder hun bed met name. En dat is heel leuk, want dan kun je op een afstand meten. Zo. En jij kwam daar ook al, begreep ik. Ja, Ja. Andere... ik heb nu uh, Fred die kan het heel goed merken, waar je toen ook meteen bent geweest. Mm -hmm. Alleen deze reden heeft gewoon andere klachten. Dat is... Uh, ja. Kijk, dat is met uitstralen en uh, met, met die straling... Het heeft niet alleen met straling te maken bij haar. Nee. Dat is gewoon zo. En ik denk uh, dat mijn nicht, wanneer die dus in haar nieuwe huis uh, zit, dat ze het ook wel laat ontstoren. Ik ja. zal haar in elk geval aanraden om het te doen, want... Ja, man past verloren aan kanker, dus... Uh, ja. Dat... Uh, en zij weet dat ook. Zij kent mijn vader natuurlijk ja. ook van, van, van kinderwaar. Ja. Ja, op en. zich wel mooi. Hoe je vader dan zo'n voor die tijd helemaal... Ja, nu nog trouwens. Zo'n bijzonder beroep. In de zin van weinig voorkomend. En ja. Geen officiële opleiding. Of ja, maar de, de, de huisarts. wij hadden een huisarts. op de berg, maar. ...en dan kwamen die mensen dus iedere keer bij die dokter... ...en dan zei hij op een gegeven moment van... ...ja hoor zie hier... ...ik kan er niks meer aan doen, gaan maar naar Jan van den Berg... ...want het is zijn chronische klachten... Ja. Ik ga, ...ga je bed maar verzetten, dat zei de, de arts zelf. Ja. He, die, die, die, die was... Mijn, ...mijn eigen huisarts... ...die is er ook voor in. Nu? Ja, ja, want ik heb hem al gegeven, die, die site, weet je wel... ...waar mm -hmm. die andere stukken op stonden... ...ik heb jouw site gegeven... Ik zeg, nou, ik ga daar maar eens even lezen. Want hij zegt, ja, ik zit ook met zoveel. Ik ga soms om half, hij laat mij altijd om half zes komen en dan zit ik er om zeven uur nog. En dan hebben we het over allerlei dingen. En dan zeg je, vertel nog eens even, hoe zit het nou met die straling dan? Yeah. He, en zegt, want ik krijg zoveel mensen en dan, ik kan ze pilletjes zo dus geven, pilletjes zo, helpt niet. Ik zeg nou dan moet u eens zeggen van, uh, of moet je eens zeggen van, dat ze hun huis eens dus moeten laten ontstoren. Yeah. Want hij is heel erg, hij is schorpioen. Hij is ook heel erg uh, hiervoor. Yeah. Want soms dan, uh, dan laat hij me terugkomen. En dan zeg je, kom van de week maar, maar een keertje terug. En dan, uh, dat je niet. En dan, dan, dan, dan, zit ik met mijn, met mijn huisarts gesprekken hier gesprekken hierover te yeah. voeren. Yeah. Want die vindt dat gewoon interessant. Die zegt, yeah. want, ja, het is gewoon, zegt hij, door de, de, het is zo jammer dat de medische wetenschap, dat dat gewoon niet, eh, dat dit gewoon niet erkend wordt, zegt yeah. hij. En dat er veel te weinig door de artsen mee wordt gedaan. Yeah. Ik zeg, nou dat heeft mijn vader vroeger altijd al te gezegd. Dat is zo verschrikkelijk jammer dat dat gewoon niet samen kan, kan werken. Ja. Yeah. He, dat dat zo de, ja, de tegenin moet gaan en daar werd mijn vader el, altijd echt gefrustreerd over hoor ja. want hoeveel interviews die man niet heeft gegeven nou kan alle kranten niet opnoemen echt waar niet He, dus dat allemaal de interviews, de telegraaf in, in de Agnese krant, in, in, in de Dierense krant ja. en dan had je allemaal van die stuffetjes ja. er stonden weer hele grote foto's van hem in en dan dan kon die man er niet over uit die, die zei dan van, de mensen willen het niet begrijpen. Nee. En dat is heel jammer. Ik, en ik vind het gewoon ontzettend leuk dat ik jou daarin uh, tegen ben gekomen. dat jij er zo, uh, ja. Kijk, het, de, de, het, soms, is, wel het is trouwens wel weer een voorbeeld van hoe uit soms iets ogenschijnlijk negatiefs iets positiefs voortkomt. hè? Ja. Zonder in details te treden. Ja. Iets wat heel negatief begint. En dan ontmoet uh, nee. je al. Oh ja, daar op, op, op, op. <laughs> Met al die uh, nee-housen. <laughs> Weet je wel dat ik nou nog eventjes dus lekker. Uh, ja. ja. En ik word geklikt. En ik ook, en Adrie ook, en Guus ook. Ja, maar dat, ja. weet je... Dat... We zijn niet de enige, hoor. Er zijn nog meer mensen ervan vanaf Ja, serieus. Ja. Maar, ik, ik, ben eerder. Eerder. Nee, ik, maar ik ben ze eerlijk. Nee, geloof het. Ik ben ze eerlijk. zijn dus echt drukker bezig met de privé te lezen... ...als met de echte chat te lezen. Ja, dat heb ik ook gezegd. Ja. Ik zeg. Nou, een privéchat? Ja, je denkt, het is een privé-chat. Mm -hmm. Dan kan ik gewoon even iets zeggen... ...waar ik die andere mensen niet meer lastig wil vallen Ja. Anders ben ik vervelend ja, op die chat. Precies. Ik wil niet vervelend zijn op die chat. Dus. En ik kan het toch aan iemand kwijt. En ja. Euh, zo, ja zo hoort het eigenlijk te werken. Ja. En zo zeker ik... daar dus niet. Nee. Nee, maar hij was gewoon drukker met. Nee, maar je... Er werden vragen gesteld, hè? Hier, vraag aan Dredred. Je kan echt. Dreddred kan niet in de privé-chat hier. Nee. En operator, de man die het zelf allemaal geschreven heeft, kan daar ook niet in. Nee. nee. Er is normaal op een chat bij die DDS van Indigo kan je operator zijn wat je wil, maar je kan nooit in een privéchat. Nee. als iemand gaat klagen over ik word lastiggevallen in mijn privéchat, dan zal hij dat eerst zelf moeten kopiëren, op moeten sturen van ja. kijk, hier gebeurt dat van, anders kom je daar nooit nee. ja, maar daar werd gezegd van wij doen het ter bescherming van onze mensen, omdat er al waren mensen, bij waren die maar waren met de dood bedreigd, ik denk nou, dit vind ik toch wel weggaan hoor omdat ze dus in de privé ja, dingen hadden dus al die spirituele toestanden, die, dat lokt gewoon ook allerlei mensen uit. Ja. Om, van ah, daar zit een gevoelige iemand, die prikken, weet je wel. Ja. Op het moment dat je zegt van ja, ah, het is bullshit radio. Ja, dan komen ze wel scheldend, bij wijze van spreken, daar moet je dan maar even tegen kunnen. Maar ze kunnen nooit meer iemand ergens op vastpinnen. Terwijl als je op een spirituele radiochat zit. Ja, die is wel, die is wel die, ja. dat, oh, die heeft ook dat hoor. Ja. Zo gaat het echt, zo stond ja. het. Ja, maar ik vind dat er ook ontzettend veel jaloezie is hoor, op die. Uh... Ja, maar iedereen heeft altijd zijn eigen ideeën en zo. En ja, ik vind maar. Het dat... als iedereen zijn eigen ideeën heeft, maar niet als jouw ideeën vergeleken moeten worden met die andere ideeën van iemand anders. Want dat kan helemaal niet. En één is beter ik, dan de andere. En ik en knijp maar in dat roep ik, ouwe, niet jij. Nee, dat nee, is echt zo. Ja, ja. En terwijl we toch allemaal in met elkaar verbonden zijn, zoals ze dat zeggen. Soms dan heb ik wel zoiets van: nou, dat wil nee. ik helemaal niet hoor. Weet je nou, wel? niet op die manier. Niet op die manier, nee. maar weet je, uh, ik Goed, vind het wel. Het doe, doet mij trouwens wat... wel denken aan wat je net zei over uh, die mevrouw waar de meneer van uh, uh, op huis leuke contacten had. Ja, ik snap, uh, ik snap dat jij het niet snapt. Je hebt het over allemaal verbonden met elkaar. En ja. Je ja, had het net over die mevrouw die bij je was geweest. Ja, Gisteren. Die ja. ja, wordt wel opgenomen. Ja, dat weten we. En dat die man uh, op huiscontact had. Ja. Dan heb ik ze zoiets van: uh, dan moet je dat toen niet gaan bespioneren. Dan ben je wezen hetzelfde bezig als wat ze op die chat deden, op die privé chat. Jawel, maar dit is wel haar man waar ze mee getrouwd is. En, en, ja, maar dan, en, dan moet je toch vertrouwen hebben. En als het vertrouwen beschaamd is, dan weet je dat. Dan moet je dat niet gaan controleren om dat bevestigd te krijgen of zo. Nee, dan maak je jezelf helemaal paranoia. Ik, ik vind dat een aardig gestoord, ja. Nou ja, ze zegt, ja. ik heb het gelezen, want ik, hij kan op mijn huis en ik kan op zijn huis. Want ik zet ook wel eens berichtjes op zijn huis. En uh, toen heb ik dat gelezen, zegt ze. Ik zeg, ja, maar ik hoef geen medium te zijn om te zeggen tegen jou van, ja, wat moet ik daarmee? Ik zeg, ja, dat moet je zelf bepalen. Ik kan ja, tegen jou ja, niet. Okay. Ik ga tegen jou niet zeggen van, uh, hè? ik zeg, als hij dergelijke afspraakjes maakt met die mevrouw, ik zeg dan kun jij je conclusies daaruit trekken. Ik ja. zeg. Uh, ja, maar net zei je iets over dan uh, zou, zou je dat moeten gaan controleren of zo. Die ha die teksten. Ja, nou dat kun je zo zien. Daar hoef je niks aan te controleren. Als jij je haisproof uh, dingen hebt, dan zie je toch alles staan. Ik, ja, ik ben iedereen dat kan bij ik mij dus niet op huis. Ja, dat zou ik dus niet doen dan. Snap je? Nee, nee, nee, ik zie nee ik Nou ben ik helemaal niet zo'n huisviguur hoor. Ik, ik, ik, ik, ik weet ook amper hoe het werkt. Ik kom er één keer in de drie maanden of zo en dan denk ik... Ik oh. vergeet het wel eens, want uh, dan denk ik van... Oh, die zit bij mij op huis. Ik heb Joka er ook op. En dan denk ik van, Oh ja, en, en uh, Evita. He? En dan denk ik van... Oh, ik moet even een berichtje voor Evita. doen. Ik zie ondertussen dat de burger een verzoeknummer wil uh, de, aanvragen. En dat is... Kan dat nee. burger vertel welk verzoekje heb je? Het winnen we draaien wanneer we willen. Nee, maar wij zijn niet meer op de radio. Oh. Maar wij zijn nog wel aan op het opnemen. Oh. Ik zei het oh. nog, ik ben Jochem bij Ant-Innoots. Nee, ja, dat zei je wel. Maar ik hoorde jou ook zeggen van... Uh, uh, we nog opgenomen. Ja, we waren er nog. We, we zijn nog steeds er nog. Ik kan hem ook uitzetten. Zal ik hem uitzetten? Dat mag. Dat mag. <laughs> Want die is al lang niet meer... Uh...